Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars zullen dure medicijnen vergoeden... en artsen zullen zo'n geneesmiddel ook voorschrijven... als dat medisch noodzakelijk is. Minister Schippers heeft dat afgesproken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zo moet voorkomen worden dat er problemen ontstaan... met name met medicijnen voor kankerpatiënten. Veel van die betreffende medicijnen zijn zo duur... omdat ze maar op heel kleine schaal worden geproduceerd. Het boren naar schaliegas wordt voorlopig uitgesteld. Het kabinet heeft besloten dat er tot 2018 niet naar schaliegas wordt geboord. En dat er de komende vijf jaar niet naar wordt gezocht. Ook gaat het kabinet kijken of de winning van schaliegas wel toekomst heeft in Nederland. De winning is omstreden omdat hij grote schade aan het milieu kan toebrengen. De PvdA wil het niet hebben en driekwart van de gemeente is tegen proefboringen. Milieudefensie noemt het kabinetsbesluit over boren naar schaliegas fantastisch. Er is een principeakkoord over de lonen voor mensen in de publieke sector. Het kabinet en de meerderheid van de vakbonden zijn het eens geworden. De afspraken gelden voor 600.000 mensen. Politieagenten, onderwijzers, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. Ze krijgen iets meer dan 5% meer loon en een eenmalige uitkering. Die is bedoeld als tegemoetkoming voor de jaren dat het loon niet is gestegen. De zevende etappe in de Tour de France is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij was de snelste in de massa-sprint. Het was een 26e in de Tour. In de rit naar Fougère versloeg hij André Greipel en Peter Sagan. Cavendish hoort bij dezelfde ploeg, rijt waar Tony Martin voor reed... die in de gele trui reed en vanmorgen niet is gestart. Het weer vrij zonnig met tot halverwege de avond temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar ochtends wat wolkenvelden. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Zondag wat frisser en wisselvalliger. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. Ik hebt het alweer gelijk, See It On Air, jouw CUFM Zandvoort, 106.9. Welkom bij een nieuwe aflevering van See It op jouw CUFM Zandvoort. En ja, je hebt ons gemist, dat horen we, dat zien we. Dat horen we aan een hele meldingen, Twitter, Facebook. En natuurlijk, ja, ons mailbox, hij is ontploft. Ja, we waren eventjes druk aan het verhuizen en ja, ook ja, die zomer... Hè. al die leuke feestjes waar we verplicht naartoe moeten. Ja, het zijn ergere dingen natuurlijk in het leven... Maar niet getreurd. We trapten natuurlijk keihard af met High Low, met Renegade Master. Het alias van Oliver Helden's. De mensen die naar Sensation zijn geweest. Die hebben hem horen draaien. Wat een beest. Wat een feest. Helemaal compleet los. En ja, hij komt op de 20e juli pas uit. Maar ja, zie je het, zie het, hè? Je weet het altijd als eerste. Dus we draaien gewoon hier lekker keihard op de eter. Twee uur lang zie je het keihard voor je kiezen. Met niemand minder dan de one-and-only DJ Dion Sidney. Hij is er vanavond bij. En waar hij vanavond is... morgenavond staat hij gewoon te knallen in de Haltestraat In die hele grote hummer. Hij denkt, laat ik eens groots uitpakken. Pas makkelijk die hummer in de Haltestraat dus. Dat belooft één feestje. En hier natuurlijk bij zie je het gewoon een uur lang een preview. Misschien hoor je een primeurtje van wat hij morgen gaat draaien. Je weet maar nooit... En ja, twee uur lang zie je het. Dat moet ook gevuld worden met de nodige nieuwtjes. Dus we gaan eens eventjes uh, kijken wat we hier in de bus hebben binnengekregen. Ja, ik zie een nieuwtje binnenkomen over Extreme Outdoor. Ze zijn er klaar voor. Voor een onvergetelijk jubileum. Ja, meer daarover straks natuurlijk. Ja, er is ook een uh, nieuw indoor festival tijdens Amsterdam Dance Event. Ook daar hoor je straks meer over. En ja, zomers de temperaturen dit weekend. Dat, dat betekent Let in Lovers... En ze komen hier in de buurt voor een lekker trommelfeestje. Uh, ja, je hoort het al. Die lekkere strandbreeze. Je hoort het zout water. En dat is weer een mooi bruggetje naar deze gloednieuwe plaat. Nora en Pure met Saltwater 2015. Dit is See het. Je laat hem hier lekker staan tot aan 11 uur. En keihard daarna door. Ja, je dacht dat je kon slapen? Nou, nooit meer naar huis. Peanut butter jelly. En we gaan springen aan die andere kant van de radio. Er wordt nog niet gesprongen. Kom op. Ja, jij ook Ramon. Je kunt het. I'm going. go Galantes. En ja, speciaal voor Ramon. Die zegt, ik wil trommels. Lekker trommels. Speciaal de Gennaro en Villa remix. Lekker los hier, wij zien het. En ja, de one and only DJ Dion City. Hij is hier ook aangeschoven. Ik zeg, één goedenavond Dennis. Goedenavond J.K. Jezus, wat een lekkere plaat hè deze. Ja, lekkere rammetje. Dat dacht ik ook. Gaan we deze morgenavond ook in de Hattestraat horen? Misschien wel. Misschien wel, Ja. ja. Ja, jij moet openen. Want ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Want ja. morgenavond. Dan is er vanavond. Uh, Dancing in the streets. En dan ze, dan gaan ze zeker. Hé, hey, maar wat, wat kunnen we daar uh, allemaal verwachten? Want uh, ja, ik, ik verklap eigenlijk al direct dat jij gaat draaien natuurlijk. Ja. Hoe laat? Wie komen er nog meer? Daar weet ja. jij vast en zeker nou, alles van. Ja, ik uh, moet starten. Van 8 tot 9. Om acht uur uh, al helemaal los? Of ja, uh, beginnen ja. we rustig aan? Uh... Nee, ik begin rustig aan. Lekker uh, opbouwen. Kijken uh, wat het publiek doet. Ik nou. heb me al helemaal voorbereid. Dus vanavond dus, uh, even een preview ja. van wat uh, nou, na, de mensen morgen allemaal kunnen verwachten. Nou, na mij komt uh, het hoofdact, als het ware. Brian Tjundro en Santos. Die komen gelijk al naar jou? Na mij. Oeh, dan hebben ze een harde door. Ja, die hebben uh, dan een twee uur durende set... Daarna komt. Uh, Kunnen ze dat om... niet omdraaien? Ja. Lijkt, lijkt we, mij we, we wouden proberen dat Ramon, Rehm en ik uh, met z'n drieën gingen. Ja, maar drie mannen in de boot, dat, uh, dat wordt ja. een, beetje, een beetje te uh, gezellig. Misschien een Hummer XL, je weet maar nooit. Ja, maar de... iedereen mag aan de knopje zitten. Dan. <laughs> uh, maar, ja, uh, maar doe jij de start, dan schrijf ik hem over. Ja. <laughs> Zoiets. <laughs> nou, pak jij mijn CD'tje alvast. Nou ja, nee, tegenwoordig USB, hè. Ja, René, ja, ja. ja, ik ja, was op. ja. Maar uh, na Brian Tjundro en Santos... komen... Uh, Ramonski, Remix... en als afsluiter Lotfi. Onze held. Lodfie. Van de chin-chin. En dat is de afsluiter? Dat is de afsluiter. Iris rest my case. Hé, <laughs> hey, maar... Uh, ik, ik heb gelijk inside information. Want ja, mocht je uh, Brian Tjundro en Santos... morgen helemaal te gek gaan vinden... dan moet je ze volgen naar uh, Club Knox. Uh, want uh, daar moeten ze om één uur uh, draaien... Dus uh, ja, ze hebben nog een aardig ritje voor de boeg. Ja, ja. Nou ja, wat hebben we nog meer uh, te vertellen vanavond? Nou, we zijn natuurlijk naar Sensation geweest. Ja, ja. ja. Ik sta nog te, te trillen op mijn benen. Ja, daar, daar kom ik, niet... zit, ik zit nog steeds naar mijn, mijn witte kleren te kijken. Zijn die niet bruin of zwart inmiddels? Nou, het zijn gewassen. Het zijn gewassen, nou helemaal goed. Maar je zou maar zo'n ongelukje hebben als die jongen op de foto. Ik zag het VK Mac, daar <laughs> uh, kwam een uh, fotootje voorbij, maar het is al elk jaar wel weer... Uh, we besparen we de details. Nou ja, bruin bruine vlek in de broek, Dan kun je wel een en, aardig een plaatje een maken. Een uitschieter. <laughs> in plaats van een uitsmijter. Genoe genoeg slapgauw hoor, tijd voor muziek hier op de radio. En ik zeg, Dennis, deze vind ik lekker. Eric Clapton. Cocaine. Dit is het Tot aan 11 uur. Straks meer nieuwtjes. En meer geinigheid. Dit is The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 All Right Ja, we hebben al in uh, vele variaties uh, voorbij zien komen. Ditmaal is het uh, Gussie. Die uh, zijn kans gepakt met All right 2015. En Dennis, uh, wie hadden we recentelijk ook uh, met uh, deze plaat? Uh, wat heet die jongens? Uh, die jonge jongens? Die? Met All right. die, die ze dit jaar ook hebben uh, misbruikt. De deur, de, de, ik zou het niet weten. Ja, nou, uh, nou, ze cirkelen de hele tijd in de Beatport, dus uh, Oh, uh, ik heb er niet. Ik twee zit... jonge jongens, ze komen hier uit de buurt. En uh, nee. ja, die, die gaan ook helemaal los uh, met de plaatjes. Ik zit eigenlijk bijna nooit op Beatport. Nou ja. Je kent ze van Spinning Records. Ik kom er zo meteen op terug, dan uh, is het kwartje weer gevallen. In ieder geval was dit Gusty. Met AllRide right 2015 en ervoor die heerlijke plaats Eric Clapdown met Cocaine. Ja, ze, nu zullen we toch nog eventjes een nieuwtje erin gooien. Want ja, Extreme Outdoor, het is klaar voor een onvergetelijk jubileum. Ja, al die grote feesten hebben jubileum. Sensation, 15 jaar. En ja, na 10 dagen opbouwen is het festivalterrein van Extreme Outdoor bijna klaar om haar bezoekers te ontvangen. Van 40 graden Celsius tot verfrissende hoosbuien. De bouwers slaan zich er doorheen en de constructies staan als een huis. Zaterdag 11 juli opent het festival om 11 uur ochtends de deuren voor de bezoekers... en kan het feest compleet losbarsten. Ja, het festival trapt af met een spectaculaire openingshow in de kwart indoor mainstage. Spectakel gegarandeerd, Daarna is het woord aan de DJ's. Het thema dit jaar is 20 Years of Love... waarbij teruggegeven wordt op de extravagante beginjaar van Extrema. De beginjaren waarin kranten nog waarschuwden dat je dochters in kooien dansen. Waarin shows verwoden werden. De beginjaren waarin de brave bevolking geconfronteerd werd met naakt. da, leer, bah. <lacht> Trouwens die oeh. Er zaten mastogistische show elementen. Extra vakantie ten op. Ja, om die 20 jaar extra vakantie aan te vieren is een speciale 20 years of last stage in het leven groepen. Dijin Ruby Village neemt XO de bezoekers mee op een reis terug in de tijd. Marathonlopers van de Dancing geven hier achter de present. Denk daarbij aan onder andere Joost van Bella, Marcello, Miss Monica en Lady Aida. Om tien voor vier smiddags vindt hier ook een speciaal bedankmomentje plaats. Marcel Minger, CEO van Xtrema, zit hier een aantal mensen die hebben bijgedragen aan het succes van XO in het zonnetje. Dan krijgen ze een mooie bos bloemen. Oh, kit, we verklappen het al. <laughs> Muziek en meer. Ja, ja, ja. Extreme Outdoor telt dit jaar zeven areas en een diversiteit aan genres. Ik ga even hier wat de, de tips van de programmeur Bas Baatsen is de, de programmeur van Extreme Outdoor. En hij zegt ook: Ja, om 11 uur moet je naar Deepend Crystal gaan. Daarna, om uh, kwart over 1, vinden we Joost van Bellen. Om half drie Jamie Jones. En ja, een favoriet. Om half vier van onszelf. Mr. Wezel en Belt. Die staat op de Crystal Stage. Dan nog een favoriete van onze See It crew. La Fuente. Die staat om vijf uur. Mr. Afro. Dan hebben we Gorgon City Ends om zes uur. Boys Noise. Voor het betere Ramwerk om zeven uur. Om acht uur vinden we Danny Howells. En Flostradamus vinden we Too Many DJs Diamonds. Ja, ik zeg... Dit belooft een feestje te worden, Dennis. Uh, ja. En ja, als we het over feestjes hebben, zal ik er gelijk nog een uh, feestje bij pakken. Want uh, ja, Amsterdam Dance Event, ja, dat komt er ook alweer aan. Drie maandjes nog? Drie maandjes, het gaat al hard. Ja, de inmiddels legendarische dance dominantie in ons hoofdstad Amsterdam Dance Event... ondergaat dit komende jaar een flinke opwaardering. De wereldwijde danceconferentie krijgt namelijk een indoor festival met internationaal karakter. Op zaterdag 17 oktober is de Rai Amsterdam... de locatie voor het splinternieuw concept... Project Music Festival. De enorme locatie vult vier stages... van verschillende toonaangevende internationale hostingpartners... met uiteraard alleen maar de allerbeste artiesten uit hun stal. Elk genre van de elektronische dance-muziek... heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen fans en bovenal zijn eigen muziek. Ja, de kaartverkoop gaat 24 juli aanstaande van start. En ja... Volg www.projectmusicfestival.com of de hashtag project2015 om hier meer te weten over te komen. En natuurlijk om gelijk die kaarten te gaan scoren. Interessant. Interessant, maar tijd voor muziek. Ik zeg Dennis, ja. ben je er klaar voor? Ja. Hou jij van Ibiza? Ja. Dan heb ik Crazy Pizza hier voor je. Hoppa. Lekker zingen. Zet die zonnebril maar op. Laat je gaan in de disco lampen. Wat zal voor Hij is weer geopend. En dit krijg je keihard voor je kiezen. Crazy pizza en natuurlijk straks the one and only DJ Dion Sydney. Dit is jouw Sieven.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 ...van die plaat. Wat een plaat, zeg. In the Night van Sultan Shepard. Nieuwe muziek hier bij See It. Op het label van uh, Mixmash, uh, wel te verstaan. En Dennis, wat, uh, ja, ik zal die schijf even openzetten. Wat vind jij van deze plaat? Lekker. Lekker, hè? Ik vind de vocaal zelfs beter dan van het origineel. Degene die dit zongen. Wat? We hebben het over In the Night. Uh, jij, jij bent al... Uh, ja, we zijn nou ook ondertussen aan het voorluisteren wat we zo meteen gaan draaien. Oh. <laughs> ja, jij loopt Ik op. Dacht nee, nee, nee, nee. We hadden het over Sultan oh. Shepard. In the night. Ik zal hem zo nog een keer laten horen. Ik vind het een ontzettend lekkere plaat En ik denk dat hij zomaar morgen voorbij gaat komen bij jou en je zit, Dennis. Ja, zou je denken? Ik, ik denk het gewoon. Ik ik hem gewoon. Uh, ik zet je USB-stickie, ik zet hem alleen maar in. Klik dat dirty, zeg, zoals je dat zegt. Ja, maar het is vanavond dir, Dirty Friday. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, we maken er gewoon een feestje van. Ja, ja. En over feestjes, wat een feest was sensation. En Dennis, wat vond jij nou het hoogtepunt... Van Sensation. De Megamix. De Megamix? Ja. En waarom? Omdat gewoon alle, alles wat met dance te maken had... In de afgelopen 25 jaar... Gewoon in één lange plaat terugkwam. En gewoon het de hoogtepunt dat ze gewoon in koor... Adachi over strings van Chesto gingen doen. Dat was wel heel dat vet. Dat was echt vet. Ik, vo, ik voelde me zo weer dat jochie dat net begonnen was met draaien met zijn platenkoffertjes. Wat, wat nog met een grote vinylen plaat rondliep. Ja. Want ik hey. heb hem nog op vinyl die plaat. Die, uh, die dat, is toch gewoon, dat is toch gewoon goud. Ja. Nee, maar als je kijkt, dat was en, de, zeker was ik... de effecten natuurlijk erbij ja, ook, hè. Ja, natuurlijk, die, die, die show. Nou, maar wat, ook, wat ik ook wel echt top vond, was toen Late Look begon. Dat hij gewoon al die oude hitjes van vroeger allemaal door elkaar mixte. Dat vond ik zo gaaf. Ik moet zeggen, mijn favoriet van de avond was Late Look. Ja, als, als ik kijk, ja, Oliver Helden. Leuk, goede platen, ging hartstikke fantastisch, uh, liep het allemaal. Maar Leekbeek-Luke, ja, die was gewoon een held. Hij pakte gewoon commercieel, niet commercieel, alles in de mix. Iedereen stond om zich heen te kijken ja, echt. wow, oh, wat overkomen nou. En echt gewoon echt mixen, gewoon scratchen, backspins, gewoon... Wat uh, De definitie, dat... DJ dat uh, liet hij zien. Dat liet hij zien, zeker te weten. En als je dan kijkt, ja, bakermat. Als opener, was ook open, natuurlijk fantastisch lekker. saxofonist erbij. verder uh, verdere vond ik op zich goed qua ja. platen, maar Eerst... makkelijk mixen. Ja, na nou, veel, oh, veel stiltes. Te veel break, uh, ja. breakdowns, te veel... te veel van het. Uh. Dus elke keer kwam je lekker op gang en dan zakte je weer in, weet ja. je. Uh, dat was geen uh, peak daar. maar ik vond het wel heel gaaf met die jongen van Direct uh, erbij. Ja, dat was lachen. En... Ja, wat vonden we dan eigenlijk van Mr. White? Toch wel toonaangevend op elke uh, sensation? Nou, ik was aangenaam verrast dat Marco V ineens achter de dek stond. En ineens gewoon God en Simulated allemaal dat soort platen ging draaien. In, nou, in, ik in, denk in nieuwe wat versies. Ja, en ik denk, wat gebeurt Die reek werd weer teruggeschoten naar 2003. Ik denk, wat de fuck? He? En ik moet zeggen, Marco V vond ik fantastisch. Maar dat ik eigenlijk uh, Mr. White uh, zag staan... Sorry, ik, ik vond hem... Niet, uh, ja, niet zoals de andere jaren. Nee. Ik, vond, ik vond hem... Uh, Kijk, hij, nee. zat nou, hij zat nou midden in het programma. Dus zijn muziek moest natuurlijk wat meer... Daarop e aansluiten, ja. ja. Maar ik vond het een beetje te veel... IDM uh, Nou, dat het EDM... Het makkelijker. Is, wil niet sle het IDM hoeft niet per se slecht te zijn. Maar er was geen variatie. Het was allemaal een beetje op één lijn. Ja. Maar toen kwam Marco Vier even tussendoor. Toen dacht, en dat wauw, was het, dat ja. was gaaf. Echt die ook die oude transbeukers en zijn nieuwe platen, hoorde je ook. Nou, dat was gewoon gaaf. Dat dacht ik ook, maar ik dacht dat er nog een mystery guest was. Dat dacht ik ook. Ik dacht dat Rank 1 zou komen, maar ik moet me toch vergissen. Even Hebben we dus eventjes uh... gemist. Maar, maar ja, het maar... was wel uh, de, de avond der avonden. Dat dacht ik wat, wel. Wat ja. ook nog mooi is, deze show, The Legacy, wordt nergens anders in, een, in het buitenland gehouden. Hè. Alleen maar in, in Amsterdam. Oké, okay, maar we Omdat... gaan... Ja. Ze hadden wel alle oude dingen van vorige shows hierin gepropt. Ja, maar omdat, het hier, omdat Amsterdam altijd de primeur is... en de grondlegger van Association is... wouden ze het gewoon echt in, alleen in Amsterdam houden... Hou, waar het begonnen is, weet ja, je? Ja, tuurlijk, maar alle, alle elementen die uit voorgaande shows... die hadden ze weer gebruikt. Ja, En ik hoorde dat. Er was, er was wat misgegaan, hè? Want die hele grote bol in het midden... verlichtingsbol... Ja, die zou eigenlijk open moeten gaan. En dit was de derde keer al dat hij niet open ging. Oh, zou die open gaan? Hij zou open gaan, ja. Oh, ja, dat uh... deed hij ook niet uh, in uh, 2010. dat die Nee, dit, dit is al de derde keer dat hij niet werkt. <laughs> Helaas, pindakaas. Maar Lieve het, mo dirt. Het, mo het, mo het mocht de pret niet drukken. Wij hebben het enorm naar ons gehad. Mocht je niet geweest zijn... Gelukkig hebben we de video's nog. Nou, er is een uh, opname op internet van 4 uh, uur lang. Hè? Dat was een opname van de livestream van Ziggo. Kijk je 4 uur lang kun je kijken. Vanaf de opening tot einde Grand. Nou, dan gaan we nog een keertje rustig op ons gemak nakijken. Onder het genot van een drankje. Ik zeg, nu tijd voor meer muziek. Wij gaan lekker zelf door. Wij gaan, wij gaan eventjes deze oude klassieke revetjes uh, nog maar een keer draaien. Want wat is hier lekker? Jack met Gypsy Woman. Rap is niet te huis, opdat we toch over een foute, dirty vrijdagavond hebben. Dit is hier, best straks over dirty gesproken. Dion niet. She wakes up early every morning Just to do her hair now Because she cares, y'all. Yeah. Her day I wouldn't be right Without her makeup She never had makeup She's just like you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 Vogelmix en zometeen na die klok van 10 ja hoor, hij staat er klaar voor de one and only DJ Dion Zitney. Maar nu eerst nog eventjes deze plaat van Clankwenter Thinking About You en ik denk aan jullie, ja zeker, jullie gaan springen, dat denk ik zometeen. Nu eerst Clankwenter.